we hebben net iets heel leuks gezien hier op het podium met uh, ja, hele leuke zang. Wie heb ik hier voor mij? Hey, mijn naam is Alicia en uh, ik zing bij Big Band, de uh, Big Band in Goorlen. En uh, mag ik vragen hoe lang je dat al doet? Uh, nu sinds een half jaar eigenlijk pas, dus ook uh, heel kort geleden. Maar ik zing al in mijn leven in principe. Maar het is wel een hele gezellige band hè? Want het swingt echt de pan uit hè? Het is een hele hele gezellige band inderdaad. Een gezellige groep die ook nog heel goed speelt. Dus zeker, heel leuk om mee te zingen. Even de laatste vraag. We hebben net ook het muziekje opgenomen waar jij ook aan het zingen was. Wat ja. voor liedje was dat? Uh, dat Wat moet je nu weer. Uh, even denken, hoor, oh, nou ben ik het in. Het, het, het was volgens mij een heel oud nummer. Want ik, ik herkende het van vroeger. Uh, bedoelt u het eerste nummer of het tweede nummer? Het tweede nummer. Het tweede nummer. Dat was... Uh... Never Could you ever you dream... Dream, the... Never dream the night like ja. this? Ja. Inderdaad. Ja. Uh, ik ken hem alleen van Cairo Emer Emerald. Ja, oké. Okay. Maar uh... ja, ja, Volgens mij komt hij ook nog uit de jaren zeventig. Van een uh, vaag groepje ergens uit Amerika. Dus wat dat betreft is het wel leuk. Wat ga je nu nog allemaal doen als laatste vraag? Uh, we gaan nog een paar nummers doen. Uh, ik ben het zelf en ik ook nog een paar nummers met zang daarbij dus. Nou, heel veel plezier. Komt helemaal goed, dankjewel.